7 uur, het NOS-journaal, Dick Ter Hark. Bloedige dag in Syrië, Griekse bedrijven gaan vragen in krantenadvertentie om een kans en stomme film The Artist valt opnieuw in de prijzen.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 Het Rode Kruis en zijn zusterorganisatie, de Rode Halve Maan, hebben uit de stad Homs zeven gewonde Syriërs geëvacueerd. De gewonden komen uit de wijk Baba Amr, die al wekenlang wordt bestookt door het leger van president Assad. Ook twintig vrouwen en kinderen uit de wijk zijn in veiligheid gebracht. Het Rode Kruis en de Rode Halve Maan kregen vandaag toestemming om de wijk binnen te gaan. Twee gewonde westerse journalisten werden niet meegenomen. Frans Timmermans stelt zich niet kandidaat voor het partijleiderschap van de Partij van de Arbeid, ook al zou hij niets liever doen. Dat zegt de Tweede Kamerlid in een interview met NRC. Een interne e-mail van Timmermans luidde de val in van partijleider Cohen. In de mail naar 50 partijgenoten uitte hij kritiek op de koers van Cohen. Als degene die de mail heeft gelekt zich voor dinsdag bekendmaakt... kandideert Timmermans zich misschien alsnog. Ik voel me nu geremd door die grauw sluier. Daar kan ik niets aan doen, maar het is realiteit, zegt Timmermans. Timmermans wordt door sommige partijgenoten gezien als de brutus van Cohen. Ik heb uitgelegd dat ik vaker inhoudelijke mails naar de fractie stuur... maar ik moet het uitleggen en het is dodelijk in de politiek... als je zoiets moet uitleggen. Aftredend president Saleh van Jemen is na een medische behandeling in Amerika teruggekeerd in zijn land. Hij is in de Verenigde Staten drie weken behandeld aan de verwondingen die hij had opgelopen bij een raketaanval op zijn residentie. Inmiddels zijn er verkiezingen gehouden in Jemen. De enige kandidaat daarbij was Mansour Hadi, die vicepresident was onder Saleh. Volgens de kiescommissie was de opkomst ruim 60% en hebben de kiezers vrijwel allemaal voor Hadi gestemd. Een enkeling stemde blanco. Regeringsfunctionarissen in Jemen zeggen dat Saleh maandag aanwezig is op een bijeenkomst. waarbij de macht officieel wordt overgedragen aan Hadi. Saleh is ruim 30 jaar aan de macht geweest in Jemen. Hij is de vierde leider die het veld ruimt sinds het begin van de Arabische lente. Griekse bedrijven hebben vandaag in een aantal Nederlandse kranten een advertentie geplaatst... waarin ze hun land promoten en vragen om Griekenland een kans te geven. Met de slogan Give Greece a Chance wordt verwezen naar Give Peace a Chance... de beroemde protestsong van John Lennon. De advertentie verschijnt ook in kranten in België, Duitsland en Frankrijk... en in The Wall Street Journal, The International Herald Tribune en The Financial Times. Advertentie is vooral bedoeld als tegenwicht tegen het beeld van de luie Griek die geen belasting betaalt, zegt een van de initiatiefnemers.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 Politie en justitie doen onderzoek naar de gijzeling van een dove vrouw uit Utrecht. Begin november verdween de 31-jarige drugsverslaafde vrouw uit een psychiatrische instelling. Afgelopen weekend werd ze gevonden in een huis in Hoevelaken. In het huis zijn twee mannen aangehouden. De vrouw is maandenlang misbruikt en mishandeld. Zo moest ze haar eigen uitwerpselen eten en de voeten van haar gijzelaars likken. Agenten waren eerder aan de deur geweest na klachten over geschreeuw van de vrouw... maar zagen geen aanleiding om naar binnen te gaan. De stomme film The Artist heeft in Parijs zes Césars gekregen... de belangrijkste Franse filmprijs. De film kreeg onder meer de César voor beste film en beste regie. Die artist gaat over een acteur die carrière maakt... in het tijdperk van de zwijgende film. Zijn loopbaan raakt in een slop als de geluidsfilm zijn intrede doet. De film heeft al veel internationale prijzen in de wacht gesleept. Die artist is zondag ook de grote favoriet... bij de uitreiking van de Oscars in Los Angeles. Hij is in tien categorieën genomineerd. Dan nog het weer zonnig. In de middag wat stapelwolken. Het blijft droog vandaag. Het wordt een graad of negen. Ook morgen is zonnig, later bewolkt. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 25 februari. De leden van de Partij van de Arbeid bespreken vandaag de politieke situatie in eigen gelederen. Eén kandidaat doet het niet, Dick zei het net al, Frans Timmermans. En er zijn ook nog geen rode vrouwen die zich hebben gemeld. We praten zo dadelijk wel met een vrouw, de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Marleen Bart. En er is kritiek op het stadverbod voor hooligans, zoals morgen voor de FV Utrecht-fans in Enschede. Symboolpolitiek wordt het genoemd en advocaten vechten het aan bij de rechter. Het wielenseizoen begint vandaag, echt dan? Want de mannen reden al in de woestijn en in Australië. Maar de omlopend Het Volk, tegenwoordig Omloop Het Nieuwsblad geheten... is toch echt de start van het wegseizoen. En het aantal roofovervallen op supermarkten in Noord-Nederland neemt toe. En er zijn verschillende initiatieven in ons land... om mede te leven met medeleven te tonen met Prins Friso. Tot half negen is dit het NOS Radio 1 -journaal. Voor het eerst is het Rode Kruis erin geslaagd mensen te evacueren uit Baba Amr, een wijk in de Syrische stad Homs die al ruim drie weken zwaar onder vuur ligt. Dat heeft de organisatie vannacht bekendgemaakt. Three ambulances have managed to enter Baba Amr and have evacuated seven women and children who are sick or wounded and in need of urgent medical treatment. Deze gewonden zijn naar het Al-Amin Hospital in Homs. Drie ambulances van het Rode Kruis konden de wijk binnenkomen en zeven vrouwen en kinderen ophalen. Ze waren ziek of gewond en zijn naar een ziekenhuis in een andere buurt van Homs gebracht. Het Internationale Rode Kruis onderhandelt met de Syrische regering en de Syrische oppositie om gewonden weg te krijgen uit de belegerde wijken van de stad. De ICRC zal zijn discussies en discussies met de Syrische autoriteiten en de oppositie kunnen volgen, so zodat we deze ronden van evacuatie kunnen evacueren. Het idee is om alle gewonden en ziek te evacueren, die in een desperate situatie moeten komen, om medische faciliteiten voor urgent medische treatment. Het Rode Kruis hoopt op den duur alle gewonden en zieke mensen uit gevaarlijke wijken in Homs te halen. Volgens de laatste berichten zijn er inmiddels 27 vrouwen en kinderen geëvacueerd. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton riep gisteravond Syrische militairen op om geen geweld meer te gebruiken tegen burgers en bevelen van hun meerdere naar zich neer te leggen. Their refusal to continue this slaughter will make them heroes in the eyes of not only Syrians but people of conscience everywhere. They can help the guns fall silent. Als militairen weigeren burgers te vermoorden, zijn zij de echte helden van Syrië. Als zij hun wapens neerleggen, kunnen zij een wezenlijke bijdrage leveren... aan het einde van dit conflict, al dus Hillary Clinton. Ze deed de uitspraken na afloop van de Vrienden voor Syrië-top... die gisteren werd gehouden in Tunesië. Nederlands nieuws dan. De angst zit er goed in op het platteland van Groningen en Drenthe. In een paar weken tijd werden maar liefst acht supermarkten overvallen. Bij één overval werden 15 medewerkers van een Albert Heijn filiaal opgesloten... en vastgebonden door bewapende en gemaskerde mannen. Er zijn ondernemers die niet leidzaam willen toezien en maatregelen treffen. Verslaggever Jeroen Schutijzer op bezoek bij een plus supermarkt in het Drentse Pijzen. Aalde te Weert heeft een uh, supermarkt in het Drentse Pijzen. Ja, dus ik zit hier uh, er wel behoorlijk in, ja. Ja, de laatste was natuurlijk heel dichtbij. Er zijn 15, zoals ik gehoord en gelezen heb, 15 uh, medewerkers en sturs uh, vastgebonden. En uh, ja, de overvallers zijn via, zoals men zegt, via de achterdeur binnengekomen. En uh, ja, hebben de, de jeugd en de medewerkers uh, toch wel behoorlijk uh, de, de stuipen op het lijf gejaagd. Wat heeft u uh, de dag erna gedaan? Eigenlijk niet nagedacht en, uh, en uh, iemand van de beveiligingsdienst gebeld en gevraagd voor een gesprekje. Hij heeft rechtsomkeer gemaakt en die is bij me gekomen. We zijn tot een overeenstemming gekomen met ze twee om, om bewaking hier in te voeren. Voor de deur? Nou, het is met name in, in eerste instantie voor de, voor de veiligheid van, van mijn medewerkers... maar natuurlijk ook voor de veiligheid van mijn, van mijn klanten. Gek dat dat moet, hè? Het is eigenlijk te gek voor woorden. En, en meestal nou lees je dat in de krant en denk je van, nou, het is ver weg. Maar het komt wel heel dichtbij en dan, dan ga je daar toch anders over denken. Want we zitten hier op het platteland van Drenthe... Allemaal kleine dorpjes. Je zou zeggen, ja, er gebeurt hier nooit wat. Natuurlijk is, gebeurt hier ook wel wat. En, en het is een, een levendig dorp. Maar ja, zoals je ziet zal waarschijnlijk de, de stad Groningen en, en alles wat er om me heen ligt... Ja, is misschien nu wel aan de beurt. Helaas. Slaapt u rustig s'nachts? Ik, ik slaap nog wel rustig, maar dit soort dingen baren mij wel zorgen. Grote zorgen. U bent vroeger, als s'nachts het alarm afging in deze winkel... bent u nog wel eens met de honden er zelf op afgegaan, hè? Ja, ja inderdaad. Als dan het alarm afging, dan uh, gooit ik mijn honden in de auto... en dan uh, reed ik hier met een bloedgang naartoe. De deur open, eerst de honden naar binnen. En als die niet blaft, dan, uh, dan ging ik zelf naar binnen. Maar uh, dat gaat u niet meer doen? Niet verantwoord. Je weet nooit wat je tegenkomt. Simon Dussolier. Uh, u heeft hier een uh, supermarkt in Leens... En daar kan vanaf volgende week maandag... kunnen mensen niet meer met geld betalen na zes uur s avonds. Klopt. staat hier ook op een bord. Hè? In verband met de vele overvallen... hebben wij besloten om voor uw veiligheid en dat van ons personeel... geen contant geld meer aan te nemen. Heeft u al reacties gekregen heel van klanten? Heel veel, heel veel. Maar alleen maar positief. Hé hey meneer, goedemiddag. Hallo. Heeft u het gezien? Ja, ik, vind, ik vind het een raar idee... Als ik ergens wat wil kopen, dan moet het gewoon met wettig betaalmiddel moet ik toch gewoon iets kunnen kopen. Dat vind ik. Nee, ik juich het niet toe. Het is, het is schandaal dat het moet, maar ja. En ook op een dorp, weet je, je verwacht het zoiets in de stad. Want hè, in Vinkhuizen in, in de stad is al een paar keer een overval geweest, ook s'avonds. Maar ja, op het dorp verwacht je het nog niet. Maar goed, dat komt, het komt overal. Tegenwoordig, het is allemaal zo griezelig. Voor mij is het geen probleem. Maar het is wel erg dat dat moet tegenwoordig. Het is gewoon verschrikkelijk. Waar moet het naartoe met deze wereld? Hè? Is dit de oplossing? Geen echt geld meer in kas? Of het de oplossing is, weet ik niet. Wel tijdelijk. En voor de rest ligt het aan de politiek. Maar wat ik doe, mag niet. De wet schrijft gehoord, het is een geldig betaalmiddel. Dus ik moet geld aannemen. Maar het is een tijdelijke maatregel totdat de politie... Het probleem heeft opgelost door middel van de mensen op te kunnen pakken. Als de mensen opgepakt zijn en de rust is wedergekeerd... draaien wij het ook weer terug. Heeft u van collega-ondernemers reacties gekregen? Op dit moment nog niet, maar die komen nog wel. Bij iedereen hangt angst. En de ene doet een beveiliger bij de deur. De andere doet dit en de volgende doet dat. Nou, dit was het, uh, wat wij hebben bedacht. Nou sprak ik straks een mevrouw en die zei van... ja, maar dat kun je niet maken, want oudere mensen die, die, die pinnen helemaal niet. Oudere mensen komen s'avonds ook niet in de winkel. En oude mensen kunnen net zo goed pinnen, ja. Maar het is zo makkelijk als ik weet niet wat. In de avonduren was het al 25% cash en 75% pen. Dus ja, waar praten we over? Komende maandag heeft detailhandel Nederland afleg met minister opstelte van Justitie... over maatregelen om het tij te keren. Two, one, two, three, Het lijflied van de vredesbeweging, van de hippies in de jaren 70, de vroege jaren 70 van de vorige eeuw. Het is nu opgepakt door een Grieks communicatiebureau... dat namens een groep Griekse bedrijven een goodwill-campagne is begonnen. Met als slogan, u kunt het natuurlijk wel raden... All we are saying is, give Greece a chance. Een advertentie met die slogan staat vandaag in de Telegraaf... en ook in het AD, maar niet alleen in Nederlandse kranten. Ook in Duitsland, Frankrijk en België worden krantenlezers opgeroepen... Griekenland een kans te geven. Eigenlijk in de hele wereld. Want de advertentie staat ook in kranten als de Wall Street Journal... en de Financial Times. Bart Kampa. Sprak met een van de initiatiefnemers, John Olympios van het Griekse Public Affairs Bureau. VNO Communication. De offers die we brengen geven ons het recht op een ommekeer, het recht om weer te groeien. Maar het uitvoeren van het recht zegt Olympios wordt in de weg gezeten door het beeld dat van Griekenland is ontstaan. Het beeld van de Griek als non-tax paying lazy of whatever De geen belastingbetalende, luie Griek. Dat imago willen de Griekse bedrijven uit de weg halen. Dat is lastig. Because of the emotie this, this discussion has taken, people tend to stay on the rhetoric. Uh, than the And a lot has been Het gesprek over Griekenland blijft vaak steken in retoriek... in plaats van naar de feiten te kijken. En die feiten zeggen volgens Olympios dat er veel is bereikt. You know, is laws, like you know, Griekenland functioneert elke dag. Het neemt wetten aan zoals nooit tevoren. 108 beroepen zijn geliberaliseerd. Beslissingen die in Europa zijn genomen worden hier uitgevoerd. Maar er zijn natuurlijk ook de beelden van de rellen in de straat. Angela Merkel die op voorpagina's van kranten in nazi-uniform staat afgebeeld. Er is toch zeker wel een anti-Europa-sentiment. Het is het soort dingen mogelijk is. En natuurlijk is het it's, uh, it's repulsief. Maar hoeveel... Die krantenfoto's zijn weerzinwekkend, vindt Olympios. Maar laten we niet alles en iedereen stigmatiseren. Je kan van alles al een foto maken en daarmee een schaduw over een heel land werpen, maar het is niet de waarheid. De waarheid is dat 93% van de Grieken hebben betaald voor alle extra belastingen. Mensen willen in Europa blijven. Ze willen de euro. Ze zijn dankbaar voor de Europese burgers 93% van de Grieken heeft de extra belastingen betaald. Ze willen in de euro blijven en ze zijn Europa dankbaar. On the other hand, there are 250, now, um, maar er zijn ook 250.000 Grieken die eten van liefdadigheid omdat ze werkloos zijn. Iedere dag verliezen 4.000 mensen hun baan. En dat is omdat we geloven in Europa en daar een offer voor willen brengen. I'm pictures, I think. Of deze boodschap om niet alleen door een sombere negatieve bril... naar Griekenland te kijken aanslaat, het moet nog blijken. Wel zeker is dat voorlopig de berichten en de commentaren over Griekenland... meer ruimte in de kranten zullen innemen dan de Goodwill-advertenties. Straks, de Koningin was er ooit in zware tijden voor Enschede. Nu is Enschede er voor de Koningin. De op de A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en Afrit Urk is de weg dicht. Het duurt tot 8 uur vanochtend. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Morgen gaan de Senegalezen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De zittend president, Waadt, doet voor mee, maar hij doet voor de derde keer mee. Terwijl in de grondwet staat dat een president maar twee termijnen mag dienen. Protest daartegen de afgelopen weken leidde tot zeker zes doden. En dat is uitzonderlijk voor Senegal, vertelt Thijs Berman. En Thijs Berman is hoofd van de waarnemersdelegatie van de Europese Unie in Senegal. Senegal is een land dat zich kenmerkt door decennia lang... eigenlijk geweldloze, uh, redelijk functionerende democratie... vanaf de onafhankelijkheid. Het is dus een, een, een samenleving die heel hecht is. Niet zo verdeeld als bijvoorbeeld een Ivoorkust. En toch is hier nu toch wel een grote politieke spanning. En vandaar ook dat die waarnemingsmissie hier is. Omdat de Europese Unie zegt... dit land... Met die stabiliteit zou ook die stabiliteit moeten houden. Laat dit land niet afglijden naar een Ivoorkust of naar een Sierra Leone of wat dan ook. Vandaar de waarnemingsmissie. We hopen bij te kunnen dragen aan die transparantie, aan de helderheid, aan de eerlijkheid van deze verkiezingen. Dat die onomstotelijk kan zijn. En als dat niet het geval is, zullen we dat ook zeggen. Als u kijkt naar de voorbereiding van deze verkiezingen. Hoeveel vertrouwen heeft u er dan in dat inderdaad die verkiezingen zelf transparant helder zullen verlopen? Nou, tot nu toe hebben we wel kritiek op de manier waarop het gaat. Um, de, er zijn kandidaten uh, afgewezen omdat ze geen geldige handtekeningen zouden hebben ingeleverd. Wij vinden dat niet duidelijk is waarom dat nou precies is gebeurd. En we zijn ze aan het hertellen. En, nou, dus dat is een echt probleem. Een ander probleem is hoe zit het met de, het uitreiken van stemkaarten aan kiezers. Ook dat is niet een transparant proces zoals wij het zouden willen zien... Er zijn dus echt een probleem, en dan is er nog het feit... dat demonstraties hier eigenlijk stelselmatig verboden worden. Terwijl de wet zegt dat je tijdens de verkiezingsperiode... demonstraties niet mag verbieden van kandidaten. Het gebeurt toch. En dan heb je nog het geweld van bijvoorbeeld de politie. De politie gebruikt disproportioneel geweld tegen demonstranten op dit moment. En dat zullen wij hardop zeggen in de Senegalese media. Want als je daar je mond over houdt als waarnemingsmissie dan ben je zo neutraal dat je het niet neutraal meer kan noemen. Dan sta je eigenlijk aan de kant van de zittende president. En ik vind dat wij onafhankelijk moeten zijn en werkelijk neutraal Dan moeten we dus ook hard op zeggen wat er niet goed gaat. De oppositie tegen president Wad is bijzonder bang dat hij... ...kosten wat kost zal forceren de eerste ronde te winnen... ...met een nipte absolute meerderheid. Uh, dat zou dan wellicht frauduleus verlopen. Uh, heeft u daar zorgen over? En als dat inderdaad frauduleus gebeurt... ...wat kunt u dan als hoofdwaarnemer van de Europese Unie doen? Nou ja, wij maken ons helemaal geen zorgen over fraude. Wij zorgen ervoor dat we het kunnen zien als er fraude is. En we hebben hele goede specialisten statistische experts, juridische experts. En als er fraude is, dan kun je er zeker van zijn dat we dat waarnemen. En als die fraude wordt waargenomen... veel mensen, binnen de oppositie althans, zijn daar bang voor... kan de Europese Unie dan iets daartegen uitrichten? Ik wil niet vooruitlopen op een uitslag die er nog niet is. Maar het resultaat en de kracht van zo'n waarnemingsmissie... ...staat of valt met de wil van de Europese Unie en zijn lidstaten... ...om ervoor te zorgen dat die conclusies van onze waarnemingsmissie serieus genomen worden. Als dat niet gebeurt, ja, dan zitten we hier eigenlijk voor niks. En wat ik nou hoop is dat de Europese Unie zijn eigen rol in de wereld serieus neemt. En die rol is de democratie ondersteunen, de rechtsstaat ondersteunen... ...de kansen van burgers om hun eigen rechten gerespecteerd te zien worden. Hun recht moet zijn hun eigen bestuur te kiezen. Daar, daar is de Europese Unie voor bedoeld... Ik ga dus ook heel erg de nadruk leggen bij Catherine Ashton, de, de hoogvertegenwoordiger voor buitenlands beleid van de EU. Ik ga heel erg de nadruk leggen bij Catherine Ashton dat bij deze verkiezingen de EU de conclusies die wij zullen trekken als missie moet ondersteunen. En heel krachtig politiek moet ondersteunen. En dat zei Thijs Berman. Hij was in gesprek met onze correspondent Kees Broeren. Johan Cruijff dan. Cruijff heeft na Ajax en Barcelona er een derde club bij om van advies te voorzien. Het is het Mexicaanse, Chivas Cuadalagara. Het nieuws van Cruijff's overeenkomst met de club was nog niet bekend. Of de Mexicaanse televisie stond al minutenlang portretten uit... van Nederlands beste voetballer ooit. Hendrik Johannes Cruijff legde zijn jongens en juventud in de Ajax. Zijn eterno amor. Niet no alleen voor de negen títelen de liga die hij O por las tres copas de Europa que levantó de manera consecutiva, sino porque fue ahí, en el club de Ámsterdam, y llegó a la histórica Holanda del 74, como el retrato mismo de la legendaria naranja mecánica, que revolucionó el mundo con lo que se llamó el fútbol. Ja, daar kwam het allemaal in vogelvlucht voorbij. De drie Europa-cups die Cruijff won met Ajax. Het totaalvoetbal van Nederland, revolutionair in die dagen... Uh, op het wereldkampioenschap van 1974. Leo Beenhakker was midden jaren 90 trainer bij de club. Hij vertelt wat voor een club het is. Het is een hele grote club. Het is samen met, uh, met Club Amerika uit, uit Mexico stad... Dan zijn het uh, altijd qua historie en qua prijzen winnen... Uh, de twee toonaangevende clubs van Mexico geweest. Het voordeel daar is dat uh, er zit zoveel temperament en zoveel passie in. dat. Uh, uh, Fritz Korbach zou uh, gezegd hebben: ze zijn allemaal op de brommer. Over de instelling en de motivatie hoef je nooit te praten. De, de, de huidige eigenaar en president. Uh, dat is een man met erg veel ambitie. En het is ook altijd wel interessant als je in de top meedraait in Mexico, omdat je daar. Uh, ...als enig midden-Amerikaans land uh, deel kan nemen aan de Copa Libertadores... ...wat dus de, de Champions League voor Zuid-Amerika is. En uh, ja, dat is ook wat dat betreft een, uh, zowel financieel als sportief uh, een enorme uitdaging. Dus uh, de man zit vol ambities en uh, zijn club is uh, afgegleden naar, uh, naar de grauwe middenmoot. Zelfs wat meer naar beneden nog. En... Uh, ja, hij zal proberen op deze manier zijn clubje te trachten omhoog te brengen. Het ontbreekt Chivas dus niet aan ambitie. En de goedgevulde portemonnee van de voorzitter kan daar zeker bij helpen. En de Mexicaanse competitie is ook niet slecht. Maar of Kruif genoeg tijd krijgt om zijn plannen met Chivas te realiseren, dat betwijfelt Beenhakker. Het is erg opportunistisch natuurlijk. Hè. Het is een erg temperamentvolle wereld. En dat is natuurlijk een van de makkers in die, in die landen dat uh, ja, alle beslissingen worden genomen met, uh, met de laatste resultaten in de hand. Ze hebben, ze hebben heel weinig geduld wat dat betreft. Dus uh, dat is niet eenvoudig om daar werkelijk dus, uh, structuren aan te brengen. En ja, je hoeft daar niet aan te komen met een, uh, met een leerproces van twee jaar. Want uh, daar hebben ze geen geduld voor en daar hebben ze geen tijd voor. En op de vraag of u wat dat betreft nog een advies heeft voor Johan Cruijff... antwoordt Benaker kort en bondig. Ik heb... Uh, en dat is zeker de laatste weken bevestigd dat de heer Kruijf geen adviezen nodig heeft. Hoe het ook uitpakt voor Kruijf. De euforie op de Mexicaanse televisie over zijn komst, die kent geen grenzen. Hola Rafa, Carlos, cómo están? Un placer saludarlos. Bueno, Johan Kruijf nos, nos han invitado a la presentación del próximo sábado en el estadio Omnilife. Pero ahí te va. Resulta que el señor Kruijf... Cruyff... Ja, sta in Mexico. Ja, sta. Senior Kroijf, Hij wordt vanavond officieel gepresenteerd daar in Mexico. Gaan we verder met voetbal, maar dan van een heel andere orde. Zes FC Utrecht supporters die verdacht worden van de rellen eind december in die wedstrijd tegen FC Twente, die stappen naar de rechter. Ze zijn het niet eens met, de stad, met het stadsverbod dat de gemeente Enschede hen oplegt in verband met die wedstrijd dus tussen Utrecht en Twente. De burgemeester van Enschede besloot eerder deze week tot een verbod, omdat hij bang is voor rellen. Advocaat van de supporters is Ronald van der Graaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer. Waarom stapt uw cliënt eigenlijk naar de rechter? Nou, de reden waarom onze kinden, op ons, wat wij namens onze Kind naar de rechter stappen... is met name om ook een, een signaal af te geven aan uh, de burgemeester van, van, van Enschede. Een signaal? Ja. Uh, een signaal in die zin dat de burgemeester van Enschede... naar het oordeel van, van, van Mij, maar ook naar het oordeel van onze uh, cliënten, bezig is met een stuk symbool, uh, symboolpolitiek. Dat, dat dat wordt ingegeven door een, een onterecht gevoel van angst... dat er opnieuw ongeregeldheden zouden gaan ontstaan... bij de wedstrijd aankomende zondag bij FC Trent en FC Utrecht. U zegt symboolpolitiek, dus u denkt dat het niet werkt, zo'n stadsverbod? Ik denk dat het totaal geen meerwaarde heeft. Ik bedoel... De burgemeester die geeft een, een, een gebiedsverbod of een stadsverbod af dat, dat, dat supporters van de Utrecht dan de supporters die een uh, stadionverbod hebben gekregen, niet welkom zouden zijn. Omdat hij a, uh, daarmee aangeeft dat, dat, dat hij het gevoel heeft dat er uh, uh, opnieuw ongeregeldheden en of voetbalrellen, zoals het yeah. wordt genoemd, zouden ontstaan. Uh, ik ben van oordeel en wij zijn van oordeel dat dat in, in het gevoel is dat volstrekt onterecht is. En dat op geen enkele wijze wordt, wordt, wordt ondersteund of onderbouwd door, door feiten dat dat zou gaan plaatsvinden. Nou ja, de burgemeester denkt waarschijnlijk safety first. Ja, dat, dat, dat kan hij vinden. Maar om daar dan uh, uh, uh, vervolgens een stadsverbod van 24 uur aan te koppelen voor, alle, voor de gemeentegrenzen binnen Enschede, vraag ik mij af uh, waar dat dan voor nodig is en waar de gemeente dan... dan... En uitgaat dat het dan uh, ook zo zou zijn dat het ook daadwerkelijk zou plaatsvinden. We hebben te maken met uh, een grote groep mensen... die inmiddels een stadionverbod hebben opgelegd, alder, uh, opgelegd hebben gekregen... dan niet terecht. Ik bedoel, ja. dat is iets van nee, terecht. maar daar gaat de discussie niet over, dat begrijp ik ook wel. Maar je hebt al een, stadion, je hebt nou een stadionverbod, maar ik denk dat de burgemeester daar bang is. Dan zijn ze niet in het stadion, maar dan gaan ze buiten het stadion rellen. Dat zal ongeveer de redenatie zijn geweest. Dat zal ongeveer de redenatie zijn geweest, alleen... Op het moment dat uh, in, dus in dit geval dan zo'n uh, uh, gebiedsverbod opgelegd wordt, moet dat ook volgens de wet natuurlijk wel, zoals de wet ook zegt, uh, uh, ernstige vrees zijn, of in ieder geval een ernstig vermoeden van vrees zijn, dat er ongeregeldheden zouden gaan plaatsvinden. En in de beslissing die de burgemeester, of in zijn besluit die de burgemeester heeft gegeven... geeft ook in enkele wijze aan waar dan die vrees, of waar die angst uit zou bestaan. Als ik u zo hoor, hè, dan denk ik dat u een beetje bevreesd bent... dat een burgemeester, in dit geval die van Enschede, maar misschien ziet u het ook wel breder... Uh, bezig zijn een beetje met het oprekken van de bevoegdheden. Of nou, dat sowieso. Ja? dat sowieso. Dat sowieso. Want uh, er wordt nu een, een gebiedsverbod afgegeven voor de duur van 24 uur binnen de gemeentegrenzen van, van uh, Enschede. En ik vraag me af, uh, waar, waar eindigt dit? Is het niet heel een heel ontplakbaar om ons op gaan begeven? Is het niet zo dat de volgende stap zou tegenwoordig dat bijvoorbeeld een bepaalde groep mensen voor de duur van, van, van zeven dagen een, een gebiedsverbod krijgen voor de hele gemeente? Uh, overeindsel om zo te zeggen. Ik bedoel, waar, waar eindigt dit? Ja, u, u, u ziet meer tendensen zo, uh, wat, wat dat betreft... dat u zo uh, pessimistisch hierover bent? Nou, wat, wat we natuurlijk zien is... Dat, dat, uh, wat zoals ik al eerder in het interview ook aangaf... is dat er sprake is van uh, een soort symboolpolitiek... die ingegeven wordt door, door, ja, door angst. En in dit geval denk ik onterechte de gevoelens van angst. Ja. U start een procedure, een, ik begrijp een bodemprocedure... dat betekent dat je niet snel uitspraak hebt. Nee, um, er is overwogen op enig moment ook een voorlopige voorziening. Dus laat ik maar zeggen, een soort kort gedingprocedure te starten voor aanstaande zondag. Alleen, daar kom ik eigenlijk weer terug op wat ik eerder aangaf. Um, er wordt een verbiedsverbod uh, afgegeven voor, in dit geval dan, de gemeente Enschede. Er is geen enkele reden om te vermoeden dat ook maar één van de cliënten die ik bijstaat... Uh, de neiging heeft om aanstaande zondag af te willen reizen naar Enschede. Er zijn in mijn stadion verboden afgegeven... En er is dus ook een enkele reden voor mijn om af te reizen naar Mo zijn. Moeten ze zich trouwens ook nog melden? Want vaak heb je ook uh, dat je een stadionverbod hebt en dat je je ook nog even bij de politie moet melden. Moeten zij dat ja? ook? Oké, okay, ja, dus. Ik snap, nou, snap die vraag. Ja? Daar kan ik ook geen eenduidig antwoord op geven. Dat, dat verschilt per persoon. En op dit moment zal ik ook eerlijk zijn, want dat heeft te maken met de, de selectieve informatieverstrekking vanuit in dit geval het Openbaar Ministerie. Um, is het onduidelijk wie, althans het is mij wel duidelijk... wie een stadion, uh, stadionverbod en of een meldplit hebben gekregen. Het is mij alleen verstrekt onduidelijk waarom bepaalde personen wel... en waarom andere personen geen meldplit hebben gekregen. Oh, goed, maar dit, dit was even een zijlijn. Uh, de, hoofd, ja. de hoofdzaak is dat u een bodemprocedure start... in dit geval tegen de gemeente Enschede. Maar dat is niet zomaar een procedure. U wilt eigenlijk gewoon een uitspraak... waar je gewoon ook landelijk gezien wat mee kan. Het, het verhaal is helder, meneer Van der Graaf. Ik dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen.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 En Griekse bedrijven hebben vandaag in een aantal Nederlandse kranten een advertentie geplaatst waarin ze hun land promoten en vragen om Griekenland een kans te geven. De advertentie verschijnt ook in andere Europese en Amerikaanse kranten en is bedoeld als tegenwicht tegen het beeld van een luie Griek die geen belasting betaalt, zegt een van de initiatiefnemers. En het waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Het is half tot zwaar bewolkt en in het zuiden en midden van het land komt plaatselijk mist voor. Vooral in de Betuwe, Noord-Brabant en de noordelijke helft van Limburg is het zicht lokaal minder dan 200 meter en kan de mist hinderlijk zijn voor het verkeer. De temperatuur ligt enkele graden boven het vriespunt. Tijdens de ochtend breekt vanuit het noordwesten de zon steeds beter door. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon waarbij de kustgebieden minder wolken hebben dan het binnenland. Er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten en het wordt 7 graden op de wadden tot 10 in Limburg. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en vooral in het noorden is er kans op een bui. Later in de nacht kan er weer plaatselijk mist ontstaan. De minima liggen tussen 5 graden aan zee en 1 graad in het zuidoosten. Morgen start de dag grijs, maar in de middag zien we ook af en toe de zon. Met 7 graden in het noordwesten tot 10 in het binnenland is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. De komende week wordt het nog iets zachter met maximaal rond 11 graden. Er is veel bewolking en soms valt er een beetje regen.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 De NOS, het NOS Radio 1-journaal. Het woord is aan de leden. Na het vertrek van Job Cohen als Partij van de Arbeid partijleider... kiezen de leden de komende weken een opvolger. En vandaag organiseert de partij in Utrecht... een bijeenkomst voor de PvdA-achterban. En daarna kan de campagne van de kandidaten echt beginnen. Voor politiek verslaggever Marcel Bril... is het niet de eerste interne verkiezing uit zijn loopbaan. De zaaltjes zijn vaak slecht verlicht en half gevuld. Kandidaten vechten elkaar verbaalde tenten uit... of verschillen juist nauwelijks van mening... Door een totaal gebrek aan zelfkennis en relativeringsvermogen... blijven sommige kandidaten er, bijeenkomst na bijeenkomst... heilig in geloven dat zij de redder zijn van de partij. Interne verkiezingen van een partijleider. Het gebeurt regelmatig en als ik terugdenk aan die campagnes... die ik heb meegemaakt, bekruipt me een ongemakkelijk gevoel. Het is een beetje treurig, het is het vaak net niet. Toch hebben onder de huidige leiders een aantal hun positie... aan zo'n ledenverkiezing te danken... Ik noem Mark Rutte, ik noem Alexander Pechtold. Mannen die op dit moment stevig in het zadel zitten. Maar dat is nu. Zes jaar eerder zorgde voor zowel D66 als voor de VVD... een leiderschapsreferendum voor toffe ellende binnen de partij. Alexander Pechtold kreeg het aan de stok met Loese Wies van der Laan. Het waren persoonlijke aanvallen. Van der Laan noemde Pechtold onbetrouwbaar en Pechtold reageerde erop... door te zeggen dat hij vond dat Van der Laan te ver ging... De sfeer was verneinig, de toon persoonlijk. Die hele campagne zorgde niet voor eenheid, maar voor verdeeldheid. Wij tegen zij, en dat binnen één partij. Hetzelfde jaar bond Mark Rutte de strijd aan met Rita Verdonk. Ook dat ging hard tegen hart, ook daar werd er met modder gegooid. De strijd had duidelijk slachtoffers, de verliezers vertrokken uiteindelijk. De een helemaal uit de politiek, en de ander die richtte een eigen beweging op. Pas toen konden de winnaars aan hun eigen onomstreden leiderschap werken. Voor de Partij van de Arbeid wacht, met de geschetste voorbeelden in het achterhoofd, een spannende tijd. De kandidaten die zich tot nu toe hebben gemeld zijn allemaal eigenwijs, ijdel en vastberaden. Strijdlustig ook, en mede onder de druk van de media is het mogelijk dat ze elkaar flink aan gaan vallen. Of het gebeurt niet en ze blijven keurig tegen elkaar. Met als gevolg dat de campagne flets wordt. Dat de PvdA geen duidelijke keuzes maakt en dat er met een andere leider niks verandert. De risico's zijn groot bij een leiderschapsverkiezing onder de leden. Zeker voor de korte termijn. Maar wie weet houdt de PvdA zich vast aan een uiteindelijk geslaagd voorbeeld van Pechtold. Of sterker nog van Rutte, die toch maar mooi premier is geworden. En misschien dromen de PvdA-kandidaten als stiekem van het torentje. Ja, ze hebben het ook al eerder gedaan hè. bij de Partij van de Arbeid. Ging het onder andere om het voorzitterschap. Na acht uur praten we met Marleen Bart, de voorzitter van de Partij van de Arbeid-fractie in de Eerste Kamer. En dan gaat het natuurlijk over de ontwikkelingen in de partij. Een paar weken geleden, u weet het nog wel, ging het in, op de radio, op de televisie eigenlijk overal. Alleen nog maar over die elf stedentocht. Ondertussen is het weer ver boven nul. Met temperaturen van zo'n 12 graden zelfs. En vandaag begint het nieuwe wielerseizoen... met De Omloop het Nieuwsblad. Vroeger hadden we het over De Omloop het Volk. Je zou er bijna een lentegevoel van krijgen. Gio Lippens is onze wielenverslaggever. Goedemorgen, Gio. Best goedemorgen. De eerste wielenklassieken, tenminste de eerste, ze zijn al een beetje in Australië bezig geweest. Er hebben er een paar in de woestijn gehad. Maar echt de eerste klassieker. Hoe staat het erbij? Wat zijn de omstandigheden? Uh, de omstandigheden zijn gewoon heel erg goed. Het is uh, ja, een beetje tegen de lente aan, uh, 12 graden. Je zei dat het is hier zelfs nog een graadje warmer uh, straks. En uh, dat zijn toch hele andere omstandigheden dan bijvoorbeeld vorig jaar. Hè, toen Sebastian Langeveld, de bond de openingsklassieker, en toen was het echt bar en boos. Toen was het uh, net boven nul, het regende, het waaide. En wat dat betreft uh, wordt dit een uh, hele simpele editie voor de renners. Ja, wordt het ook een simpele overwinning voor uh, Langeveld... of een andere Nederlander, of uh, moeten we afwachten? Ja, Langeveld die twijfelt een beetje. Langeveld is, uh, was goed in vorm, maar is in, uh, in de woestijn... Hè, zoals jij dat zei, in die zandbak in uh, Oman... En in Qatar is hij twee keer zwaar gevallen. Behoorlijk schaafwonden opgelopen. Die wonden zijn nu net zo'n beetje hersteld. Ik heb hem gisteren gesproken. Toen zei hij, voor het eerst gisteren tijdens de verkenning... voelde hij zich weer een beetje op het oude niveau. Maar ja, de grote vraag is of hij dan wel sterk genoeg is om te gaan winnen. Plus het feit dat Sebastian Langeveld de kopman is... bij die nieuwe Australische ploeg, Green Edge. En eigenlijk zijn doel een maandje verder ligt. En dat was vorig jaar wel wat anders, want toen was hij echt op scherp voor die omlopend nieuwsblad... en uh, werd hij in april alweer wat minder. Hij wil met name gaan uh, schitteren nu in de ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ja, is het trouwens belangrijk voor uh, renners... om zich in deze eerste grote klassieken uh, te laten zien? Of zijn er een heleboel die, net zoals Langeveld... eigenlijk over een maandje in vorm willen zijn? Uh, de meesten hebben dat wel, hoor. Dat denk hè, aan de grote favorieten Tom Bonen bijvoorbeeld. Een van die, uh, van die grote favorieten. Philippe Gilbert rijdt hier mee. Uh, we weten allemaal waar zijn uh, specialisme ligt. Dat ligt toch een beetje in de heuvelklassieker straks. Maar hij wil hier toch ook graag heel goed zijn. Heeft hij ook al twee keer gewonnen. Uh, al die mannen, ja, ze willen eigenlijk allemaal het liefst schitteren natuurlijk in april. Maar toch, als je de omloop wint, dan heeft je seizoen al meteen een beetje Vlans gekregen. Dat heeft uh, Langeveld vorig jaar gemerkt. Hij werd vijfde nog in de Ronde van Vlaanderen. Maar iedereen sprak er wel over dat hij die omloop gewonnen had. Dus het is wel, uh, ja, ze zeggen altijd... eerste gewin is kattige spin. Ja. Toch is het uh, best aardig als je die omloop op je naam schrijft. Want het is nog steeds, ondanks het feit... dat hij minder status heeft dan vroeger... het is nog steeds een klassieke vandaan. Ja, en op wie moeten we gaan letten? Op wie ga jij uh, vooral letten hoe ze vandaag rijden? Ja, ik ga met name dan inderdaad kijken naar die Tom Bonen... Hè, want hij heeft toch gebleken dat hij uh, ja, in zijn nou, nadagen... kun je nog niet zeggen bij Bonen... maar hij begint toch al een beetje op leeftijd te komen. Maar dat hij wel weer aardig scherp is... heeft uh, flink wat wedstrijden al uh, gewonnen. Uh, ja, Gilbert noemde ik gewoon Antonio Fletcher ja, natuurlijk. De man die vorig jaar als uh, tweede eindigde... net achter uh, Sebastiaan Langeveld. Ja, misschien toch wel een van die Nederlanders. Misschien wel Lars Boom. Daar hebben we heel weinig van gezien. Hij is vader geworden van een dochter heeft een paar dagen vrij afgehad, heeft heel weinig koersen gereden. Maar ja, je weet het nooit met Lars Boom. Dat is wel echt een renner voor dit type terrein. Ja, en verder, andere Nederlanders? Ja, er zijn ja, dat, <laughs> er rijden erg veel Nederlanders uh, mee. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet denk dat we uh, voor de rest... Uh, een van de bij de grote favorieten moeten rekenen. Of het zou misschien altijd die man die altijd meemuist, Martijn Maaskant... Oh ja. zou het moeten zijn. Dat is een typisch renner waarvan je eigenlijk nooit helemaal weet hoe goed hij is... Uiteindelijk, heel vaak, zit hij er toch altijd weer bij in het uh, kopgroepje. En uh, hij zou het uh, best wel eens een keer uh, bijzonder goed kunnen doen hier. Goed, het verslag aan jouw hand vandaag uh, vanmiddag op uh, deze zender te horen. Gio, veel plezier er ook bij. Dankjewel. Het is niet zeker of Prins Frizo ooit weer tot bewustzijn komt. Of het weer bij bewustzijn zal komen. Dat was het schokkende nieuws dat gisteren bekend werd gemaakt. En dat de gemoederen onder wintersport onder Nederlanders... in leg dit weekend ook flink bezighoudt. Mensen met skis over de schouders, klossend op hun skischoenen, auto's die af en aan rijden. Mensen die aankomen, die juist vertrekken. In leg gaat het gewoon een wintersportleven natuurlijk gewoon door. Ik ben woensdag in de auto gesprongen en uh, ik wist natuurlijk al wat er aan de hand was. Omdat ik in Nederland was toen, ik het, uh, toen het nieuws bekend werd. Maar uh, ja, het is daarom niet minder erg. Ik bedoel, uh, maar het leven gaat hier gewoon door, dat merk je ook. Wat is jouw reactie op het nieuws over Friso? Ja, ik vind het dramatisch. Maar eerlijk gezegd had ik het wel verwacht. Als iemand zo lang buiten bewustzijn is, dan uh, belooft dat meestal niet zoveel goeds. Ja. En u meneer? Ja, dat is nou net niet wat je wil horen. Absoluut niet. Om uh, als je met uh, lokale Oostenrijkse mensen praat, die zeggen van well, nou, zit niet goed afs. Als je met Nederlanders praat, dan, dan, dan hoor je hoop. En uh, ja, ik heb het net van uw collega gehoord. Heel weinig activiteit in de hersenen, ja, dat ziet er natuurlijk helemaal niet goed uit. Ja. Nou, we zaten naast iemand van de Oostenrijkse krant... Die vertelde ook het nieuws en dan, ja, dan moet je toch wel even een paar keer slikken zo van... Ja, heel vervelend en uh, ja, ik ben vrij koningsgezin, dus uh, ik vind het he echt uh, heel erg. u bent de hele week al hier aan skiën in deze ja, omgeving? Ja, ja, ja gewoon uh, ja, met de familie, met de kinderen. En, uh, Heeft u bezig gehouden terwijl u uh, op de piste stond de afgelopen dagen? Ja, het flitst wel uh, een paar keer per dag door je hoofd heen. Wel, ja, van, uh, God, hoe zou het nou zijn? En, uh, ook als je Nederlanders tegenkomt op de pistes van uh, God, hebben jullie al wat gehoord of zo? En, uh, waarschijnlijk op de piste ook zometeen weer. Als je Nederlanders hoort dan uh, van, Goh, heb je het al gehoord. En, ja, heel vervelend, echt heel vervelend. Ik baal er goed van. De slag was van Karin Albert. ook hier in Nederland is het medeleven groot. Zo worden in Enschede alle inwoners opgeroepen... om een persoonlijke boodschap voor de koninklijke familie te maken. Alle inzendingen worden door de Oranje Vereniging verzameld... en aan de koninklijke familie overhandigd om hen een hart onder de riem te steken. Evert Van Belt, Van Den Belt, is voorzitter van de Oranje Vereniging Enschede. Goedemorgen, meneer Van den Belt. Ja, goedemorgen. Hoe bent u op dit idee gekomen? Nou, naar aanleiding van de persconferentie gisteren... kregen we telefoontjes en vragen vanuit de Oranje Vereniging Enschede mensen die steun willen betuigen aan de koninklijke familie. En um, naar alleen daarvan hebben we gezegd van dan, moet even, dan zouden we gaan we een ruimte inrichten waar de mensen terecht kunnen. Met een uh, steunbetuiging, hun kaartjes, hun, uh, hun verhaal achterlaten of een tekening van kinderen. En op die manier hebben we dat gedaan. Als Oranjevereniging heb je daar ook een rol in, in Nederland. En op die manier is het eigenlijk tot stand gekomen. Want je moet natuurlijk ook niet vergeten, um, haar zet de koningin... en uh, de koninklijke familie heeft in moeilijke tijden ook in Enschede natuurlijk uh, veel, veel betekend. Veel steun, steun betekend. En dan krijg je andersom uiteraard ook de reactie van... als er dan wat in een familie, als de koninklijke familie gebeurt, wil je dat ook anders doen. En dat, dat leeft wel. Ja, er is gewoon een hele sterke band eigenlijk. Ja, ja want je, je realiseert jezelf ook uh, op zo'n moment van... je groeit met zo'n familie op. En, en dat voelt dan misschien nog een beetje als familie. Dus dan wil je ook laten zien dat je uh, steun betuigt... En dat leeft echt wel onder de mensen, ook bij onze leden, maar vooral ook in Enschede. Ja, want de mensen waren echt onder de indruk en hadden ook wat aan de steun van de koninklijke familie... en uh, majesteit in het bijzonder destijds bij die vuurwerkramp. Ja, dat is, dat is zeker zo gebleven en dat is na die tijd ook nog zo geweest. En uh, in zo'n geval als, uh, als deze met Prins Frizo willen de mensen ook steun betuigen. Dat gooi je dan van de leden maar ook. En we krijgen ook uh, we krijgen reacties, maar niet alleen van volwassenen, maar ook van kinderen. Die een tekening willen achterlaten of die even wat op willen schrijven. En als Oranje Vereniging ben je in goede tijden, maar ook in, in slechte tijden. Dus in voorvoet en tegenvoet. En dan heb je dat ook al als Oranje Vereniging. Ja. We willen dat dan bundelen en zorgen ook dat dat goed dan terecht komt. Ja, want u gaat alle reacties inderdaad bij elkaar um, uh, ja, verzamelen en dan aanbieden? Ja, maar wij zorgen in ieder geval dat dat op een goede plek terechtkomt. En hoe we dat gaan doen, dat moeten we nog even bekijken. Maar we zorgen in ieder geval dat het bij de koninklijke familie terechtkomt, dat het gebundeld wordt. Maar steunbetuigen, dat, dat, dat leeft echt onder de bevolking. Dat krijgen we zo van je vereniging Enschede ook uh, teruggekoppeld. Ja, en is er een fysieke plek waar de mensen terecht kunnen? Ja, de mensen kunnen terecht. Dit dus is een hart van de wijk uh, Prismare in uh, Hobeek. Daar kunnen ze terecht... Uh, met, uh, met steunondertuiging, kaart of een tekening. Daar kunnen ze terecht tot 1 maart. Uh, dat is een plek die we in hebben gericht. Oké, okay, ik wens u de sterkte bij. Dank u wel voor het gesprek. Dank u wel. Straks ziekenhuizen die zich willen profileren. Het staat op gespannen voet met de privacy van patiënten. Dat zagen we deze week in de kwestie rond het VU, MC en RTL. De A6 Lelystad en Meloor. Tussen Lelystad Noord en de Afrit Urk, thuisweg dicht. Het duurt nog een kwartiertje tot 8 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Aan de Eredivisie. Vitesse leed gisteravond een, opnieuw een nederlaag. Het gebeurde uit tegen promovenders RKC. Het werd 1-0 voor de thuisploeg. De ambities in Arnhem zijn groot. De prestaties naar de winterstop matig. In de tweede seizoenshelft won Vitesse slechts één keer. Het loopt niet. Ook tegen RKC was het om moedeloos van te worden. Ook voor coach John van der Brom. Ja, dat is het juiste woord, denk ik. Uh, dit was een, een tweede helft om, uh, om moedeloos van te worden waarin we ja, het gewoon niet goed hebben gedaan, eigenlijk slecht hebben gedaan. De, de 1-0 achterstand die we opgelopen hadden in de, in de eerste helft... hebben we, ja, hebben we eigenlijk uh, geen moment het idee gehad... Dat we dat, uh, dat we dat terug zouden kunnen pakken of goed zouden kunnen maken. En, uh, ja, alles, alles wat eigenlijk altijd uh, het vertrouwde was van Vitesse... Hè? dat je terug kon vallen op, uh, op de goede dingen. En dan praat ik over Vitesse van de eerste seizoenhelft... Ja, zijn weg en uh, in dat opzicht is het, uh, is het zoeken voor de spelers, voor ons, voor ons allemaal... om, uh, om het juiste gevoel weer te krijgen. Maar de vorm, het vertrouwen, uh, ja, is nu vele malen minder dan, uh, dan we dat gehad hebben. en ja, Dat is iets wat, uh, wat mij, of ons als trainers, maar ook samen met de jongens uh, het meest uh, zorgen baart van. Hoe kan het dat, dat alles in één keer weg is? En dat is, uh, ja, dat is een hele simpele vraag, maar een heel moeilijk antwoord. De buitenweg zal altijd zeggen van ja, al die culturen bij elkaar, dat wordt nooit een eenheid. Nou onzin, want ik denk juist dat, dat de kracht van Vitesse uh, uh, niet geweest is hoor. Want uh, het is nog steeds een fantastisch team die, uh, die op deze positie staat uh, qua aantal punten uh, juist op basis van teamgeest en individuele kwaliteiten. Dus uh, dat heeft niks te maken met dat we, dat we veel nationaliteit hebben. Toch? We zouden een goed compilatiebandje kunnen samenstellen... van onderlinge irritaties vanavond bij jullie in het veld. Ja, maar dat kun je ook als je de bank hebt gefilmd, denk ik. Maar dat is, dat is logisch en dat hoort, bij, uh, dat hoort erbij. Het, ik zou het uh, nog erg vinden als, uh, als ze alleen maar lief en aardig... Uh, nu nog blijven naar elkaar toe. Uh, alleen, dat moet wel op een, uh, op een goede manier gebeuren. In het veld, in de kleedkamer, en dan moet het over zijn. En dan ga je weer verder. Maar, uh. maar vind je het erg dat het zo zichtbaar is nu voor iedereen? Nee, ja, maar dat is altijd. Ik heb zelf ook gevoetbald. Als je, als je niet lekker in je vel zit of geen uh, vorm hebt... of niet het resultaat haalt, dan ben je sneller geïrriteerd... dan dat alles goed gaat. Dus uh, dat, hoort, uh, dat hoort erbij. Dus daar moeten we geen drama van maken. Geen drama van maken, dat waren de laatste woorden van John van der Brom. Vanavond speelt NAC tegen ADO. Roddy JC neemt het op tegen de Graafschap. VVV speelt tegen Herakles. En NEC speelt thuis in Nijmegen tegen Groningen. RTL 4 stopt met het uitzenden van de medische serie 24 uur tussen leven en dood. Voor het programma waren opnames gemaakt op de spoedeisende hulp van het VUMC in Amsterdam. Maar aan de patiënten was daarvoor niet altijd vooraf toestemming gevraagd. Onder invloed van alle commotie die daarover de afgelopen dagen ontstond... verzocht het VMC RTL om de serie niet uit te zenden. Hugo Keuzekamp is hoogleraar Economie van de Zorg... en ook bestuurslid van het West-Fries Gasthuis in Horen. Goedemorgen, meneer Keuzekamp. Goedemorgen. Hoe heeft u trouwens uh, naar de discussie gekeken van die afgelopen dagen? Nee, ik heb niet naar die uitzending nee, gekeken maar naar de, de discussie gevolgd. <laughs> Uh, ja, uh, kijk, dit soort dingen, dat uh, uh, trekt natuurlijk ontzettend aandacht. En ik heb uh, uh, te doen met de bestuurders van de VU, die denk ik iets hebben willen uh, uh, uitzenden met de beste bedoelingen. Maar het is vervolgens ontzettend ontspoord. Ja, ja. Uh, uh, dat hadden ze dat vooraf kunnen weten? Uh, uh, nou ja, uh, in zekere zin natuurlijk wel. Hè. Uh, maar het is altijd wel praten. Dus uh, ze hebben een inschattingsfout gemaakt. Uh, vandaar ook dat die serie nu wordt uh, teruggetrokken. En misschien hadden ze van tevoren overleg moeten voeren met bijvoorbeeld de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie van patiëntenbelangenbehartigers um, om die uh, mee te krijgen in dit initiatief. En dan hadden ze uh, veel sterker gestaan. En uh, waarschijnlijk ook uh, alle lof toegezwaaid gekregen dat zoiets uh, mogelijk gemaakt zou, want, zou zijn. Want eigenlijk is het basisidee uh, best sympathiek. Uh, je wilt laten zien dat er een enorme dynamiek is. Ja, nee, het wordt natuurlijk... Uh, Socio-medische programma's die zijn populair op tv... Uh, maar dat wordt ontzettend geromantiseerd. Um, dus dan is het ook wel aardig om eens te zien hoe het echt gaat... Uh, met alle narigheid die erbij hoort. Uh, personeel dat bedreigd wordt door uh, uh, opgevochten uh, uh, klanten die binnenkomen... of uh, mensen die ontzettend lang moeten wachten. Nou, het zijn allemaal kanten van een spoedeisende hulp uh, waar je wat over kan vertellen... en het grotere publiek wat kan uitleggen. Dus om daar een uh, programma van te maken... Uh, ik kan me best voorstellen dat... Uh, uh, dat mensen hebben gedacht van dat, dat dat een goed idee zou zijn. Ja, is dat nodig om het grote publiek uit te leggen hoe het echt gaat in een ziekenhuis? Um, nou, ik, uh, dat is, uh, ziekenhuizen die staan ontzettend onder de spotlight uh, van het publiek. Uh, als er wat gebeurt in een ziekenhuis, dan zijn de camera's er altijd onmiddellijk bij of de, de kranten erbij om daarover te schrijven. Dus je ligt onder een vergrootglas. Um, als je dan. Nu, je nu heeft u het over op het moment dat er, laat ik het maar zeggen, medische missers worden gemaakt. Dat er iets misgaat. Oké, Ja. Okay, ja. ja. En alles. Uh, en uh, uh, daar moet je ook niet over klagen. Dat is, uh, nee, nee, maar even dat, dat het ja. helder is waar u het ja. over heeft. Ja, gaat u ja. verder? Ja, en... En verder vinden mensen klaarblijkelijk medische programma's leuk. Hè? Al die Amerikaanse uh, series over de emergency room en weet ik wat dan niet... worden ontzettend goed bekeken. Um, dus daar is blijkbaar behoefte aan. En als je als uh, uh, ziekenhuis in een grote stad kan laten zien hoe, uh, hoe het er echt aan toe gaat... Um, nou, dat, dat kan een functie hebben. Dat kan helpen om begrip te kweken bij mensen van uh, waarom uh, de zorg uh, gaat zoals die gaat. Maar speelt niet ook misschien een, een, een rol dat ziekenhuizen op een andere manier ook nog onder vuur liggen? Ik bedoel, er, er is een hele uh, financiële discussie uh, gaande. Er moet overal bezuinigd worden en ook ziekenhuizen ontkomen daar niet aan. Ja, nou dus uh, het is uh, de PR van het ziekenhuis die uh, kan een rol spelen. Ik denk in dit geval, uh, kijk, um, een, een groot academisch ziekenhuis zal dit niet uh, in gang hebben gezet... Om zijn eigen markt te gaan versterken. of om de positie van zijn spoedeisende hulp. Uh, te gaan verstevigen. Want er is ook discussie over dat SEH-posten. dat die uh, sommige daarvan. SEH uh, spoedeisende hulp, ja, hè? Spoedeisende hulp ja, spoedeisende hulp-posten dat die moeten sluiten. Nou, de, um, de, de spoedeisende hulp. van zo'n uh, ziekenhuis als dat van de VU. dat is wat dat betreft. Uh, uh, dat uh, leidt geen enkel gevaar. van die hele discussie over bezuiniging en uh, marktwerking. Ja, u... Dus dat zal niet het motief geweest zijn. van uh, het raad van bestuur van de VU. om dit toe te staan. Nee. U was meer gaan twijfelen als een commercieel ziekenhuis, het uh, Slotenvaartziekenhuis ziekenhuis of zo. Uh, nou ja, dat zou geleden. kunnen, hè? want daar staat de spoedeis nu op wel ter discussie. is, als die het zouden uitzenden, dan zou dat uh, een poging kunnen zijn om te markten. Althans, zo zouden mensen het kunnen begrijpen. En uh, zo'n ziekenhuis als het Slotenvaart moet bij dit soort dingen, uh, misschien met dezelfde hele goede bedoelingen, zich nog beter realiseren dat er daar ook uh, uh, bijbedoelingen achter gedacht kunnen worden. Ja, nou, uiteindelijk in die discussie is nu besloten om de serie te stoppen. Het VU Centrum heeft ge daarom gevraagd. Betekent dat nu ook dat zij gewoon, ja, verliezer klinkt zo raar... misschien moet ik zeggen dat zij schade hebben geleden? Ja, als ziekenhuis, mijn ziekenhuis wordt ook vaak gebruikt als decor voor tv-opnames of films. Is een Sinterklaasfilm die een keertje bij mij in het ziekenhuis is gebruikt. Als ziekenhuis krijg je daar meestal duizend euro voor. Of misschien nog een taart erbij voor de medewerkers. Medewerkers vinden het vaak ontzettend leuk om aan medewerkers te Ja, nee, maar dat is het, dat is het financiële. Uh, ja. Maar ik bedoel ook een beetje imagoschade. Ehm um, ja, uh, uh, kijk, dit is iets wat uh, uh, achteraf gezien uh, wat ze niet hadden moeten doen en ze hebben moeten terugtrekken. Dus dat is, uh, dat is nooit fijn om uh, uit te moeten leggen aan, uh, aan het publiek. Dus dat, is, dat, uh, dat levert imago schade op. Maar um, ik en, en denk ook dat, uh, dat de intentie van deze actie, dat er niks mis mee was, dat het wellicht achteraf gezien onhandig is uitgevoerd... En uh, ja, dan moet je eventjes op de bladen zitten. Precies, op de bladen zitten. En uh, u ik weet als... Ik de uh, uh. precies. Denk Precies, ja. <laughs> u, u zegt het. Meneer Keuzekamp, ik dank u wel voor het Graag gesprek. Gedaan. Dag. Dag. Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. En dat beginnen we in Oostenrijk bij Jeroen de Jager. Hij gaat vandaag weg uit um, Oostenrijk. Maar hij heeft van ons nog wel eventjes een blik geworpen in de Oostenrijkse kranten. Jeroen, wat schrijven ze over Prins Friso? Nou, ik heb ze hier om me heen liggen. Vier uh, kranten, drie serieuze kranten: de Tiroler Tagesszeitung, de Salzburger Nachrichten en de Presse. Allemaal op de voorpagina of een aankondiging van het nieuws verderop in de krant, of al een, uh, een groot verhaal met foto's. Op de Tiroler Tagesszeitung bijvoorbeeld de foto uh, waar. Prins Constantijn, koningin Beatrix, prins, prinses Mabel en uh, Willem-Alexander... Uh, gisteren voor het laatst het ziekenhuis binnenkomen. Schwere slaak voor die vuurkoningsfamilien. Uh, de Nederlandse prins Friso staat er dan in de lead. Uh, uh, ligt uh, als gevolg van de familie van, uh, van de lawine in uh, leg. Uh, voor, uh, even kijken voor Einerbog. Die heeft uh, massieve hirnschede opgelopen, staat er dan op de... Kronenzeitung, dat is een beetje de, het spullenblad hier in, in Tirol. Uh... ei en op dat moment valt hij weg. Goed, misschien komt hij zo dadelijk nog even bij ons terug. In de, de Nederlandse kranten natuurlijk ook veel aandacht voor Prins Friso. Weinig hoop voor Prins Friso opent de Volkskrant. Ook dagblad Trouw meldt. De hoop op herstel vervliegt. Bij het AD staan de woorden intens verdriet over de volle breedte op de voorpagina. In de Telegraaf houdt het bij één woord. Hartverscheurend. Op vrijwel alle voorpagina's staat een foto van de koninklijke familie... bij vertrek of aankomst in het ziekenhuis in Innsbroek. Op Volant is de trui van prins Willem-Alexander. Op alle foto's is die paars. Maar bij het Nederlands Dagblad is de kleur blauw. Het Nederlands Dagblad laat het op de voorpagina ook bij die foto met een onderschrift. Maar zonder grote koppen bij. Martijn van Beek. Goedemorgen. Goedemorgen. Duizenden Nederlanders hebben flink meer geld op hun spaarrekening in België dan ze aan de fiscus hebben opgegeven. Het gaat gemiddeld om 70.000 euro meer dan ze beweerden, meldt het Algemeen Dagblad. De Belastingdienst kreeg afgelopen jaar gegevens over 65.000 Belgische spaarrekeningen die op Nederlandse naam staan. Daaruit werd een steekproef genomen en 600 rekeninghouders krijgen vandaag een blauwe envelop in de bus. De Amerika-correspondent van RTL Nieuws, Erik Mouthaan, is door de Amerikaanse nieuwszender MSNBC uitgenodigd... om te vertellen hoe in Nederland is gereageerd op beweringen van presidentskandidaat Rick Santorum. Die zei dat in Nederland een groot aantal ouderen onvrijwillig wordt geëuthaniseerd. Mouthaan kreeg eerst een aantal stellingen voorgeschoteld. If you go to the hospital voor not true and waar. funny but insulting at the same time. Uh, last one um elderly people wear specialty bracelets in the, in the Netherlands that say please don't euthanize me. It would be cool, right? But no. Yes. <laughs> I have not seen one. Aan het einde van het programma dankt de presentator Mount Haan en verontschuldigt zich namens Amerika. Excuses dus Zwarte Zaterdag noemt het AD het alvast. Het wordt een zware dag voor wintersportgangers. De ANWB waarschuwt in de krant voor files richting de skigebieden. 165.000 mensen in Noord-Nederland gaan naar het buitenland op vakantie... waarvan de helft naar de sneeuw. Het scheelt dat de weersomstandigheden gunstig zijn voor het wegverkeer. Slaafvrije chocolade, kendebal. En ook fair trade koffie, thee en bijvoorbeeld bananen. Het zijn allemaal bekend. Maar nu zijn er ook slaafvrije champignons. Paddenstoeltelers die geen Oost-Europeanen uitbuiten. krijgen een keurmerk. Dat meldt de Volkskrant. Maandag worden de eerste vier Fair Produce keurmerken uitgedeeld. aan telers die zich aan de Nederlandse sociale wetgeving houden. De krant noemt het veelzeggend. dat het respecteren van de wet met een keurmerk moet worden beloond. De champignonteelt zijn arbeidsomstandigheden al jaren een probleem. En bizarre foto's op de website van de Volkskrant... van een hondenshow in de Filipijnse stad Manila. De honden hebben de gekste kapsels aangemeten gekregen. Zo is er een hond te zien met een uitzinnig opgestoken kapsel. En de snor zit nog ingepakt... om er straks piekfijn bij te staan voor de jury. Jeroen de Jager, we hebben weer contact. Ga verder met de kranten in Oostenrijk. Ja, ik hoop het wel. Ja, en die pressen ook nog even een uh, kort verhaal... wat nou precies een Apallisch syndroom is... waar uh, Prins Friso uh, mee te maken zou hebben. Ook een, uh, een uh, graphic hier in uh, de... Tirole Tagestaltung, een grafiek waar dan precies wordt uitgelegd wat voor verschillende vormen van coma er zijn. En dan nog even de grote koppen hier van de Kronenzeitung, zeg maar, het Mierpullenblaadje. Uh, het, uh, het, het, het, het Majestate das ganze Land, Leidet mit Ihnen. En Mebel's tragische Geschichte, waar Dank dan ook gerefereerd wordt. Je gaat helemaal op in waar je mee bezig bent. Alles lijkt vanzelf te gaan. Je bent de tijd helemaal vergeten. Psycholoog Marlies Ter Steggen noemt dat flow. En, zegt ze, als je vaker in zo'n flow komt, is dat hartstikke goed voor je. Wilt u weten hoe dat moet? Luister dan naar Dit is de Zondag. Morgenochtend tussen 7 en 8. een inspirerend gesprek met Marlies Ter Steggen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Opium, de kunst- en cultuurtalkshow met Cornald Maas. Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, echt? Ja, dat vond ik echt uh, top van Dat ja. vond ik al een Erf beetje verzei. En ja. swingende muziek. Opium, vanavond half elf bij de Avno, Nederland 2. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN Bank weet u dat wel.